Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse mormonenleider Russell Nelson is overleden. Hij werd in 2018 leider van de geloofsgemeenschap. Hij was toen al 93 jaar. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen... zoals de Mormoonse kerk voluit heet... heeft wereldwijd ruim 17 miljoen leden. De meeste wonen in de VS, met name in de staat Utah... Nelson maakte als kerkleider een einde aan het verbod om kinderen van LHBTI-ouders te dopen. Ook werden homoseksuele ouders niet langer als zondaars bestempeld die uit de kerk konden worden gezet. Maar van een progressieve omslag was geen sprake. De kerk bleef valikant tegen het homohuwelijk en aan transpersonen werden extra beperkingen opgelegd. Russell Nelson was 101 jaar.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 Oekraïnse inlichtingendiensten beweren dat Moskou daarvoor 300 miljoen euro heeft uitgetrokken. In de loop van de avond worden de eerste voorlopige uitslagen uit Moldavië verwacht. Annie M. Schmid heeft een herdenkingssteen gekregen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ze is daarmee toegevoegd aan de literaire eregalerij in de kerk. Op de zogenoemde schrijversteen staat een niet eerder gepubliceerde tekening van Fiep Westendorp, haar vaste illustrator. Bij de onthulling was burgemeester Halsema een van de sprekers. Annie M. Schmid is bekend van jeugdboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Vloddertje. Ze overleed in 1995 op 84-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Minima vannacht tussen 5 en 11 graden. Morgen af en toe zon, maar ook plaatselijk een bui bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Welkom terug bij het programma van Klink tot Klank. Even de zees zachter zetten. Dat is zo fijn als je in een radiostudio zit. Dan heb je daar zelfs invloed op de elementen, Hans van Klink. Ja, daar zijn we. We hebben net genoten van onze eigen beelden. Want ja. dit is... Uh, uh, hoe heet het? Ik... Uh, uh, we hebben onszelf opgenomen. Het is een, een nieuwe hobby van ons. Uh, van alles uh, naast geluid ook in beeld opnemen. En want we willen misschien wel met van klink tot klank een eigen YouTube kanaal beginnen. Ja, en uh, opgenomen worden uh, niet zoals wij dat vroeger kenden in de psychiatrie. Maar <laughs> opgenomen worden in beeld en geluid. Yeah, yeah. Ik zou graag tegen de luisteraar willen liegen dat wij gezien het thema ons gekleed hebben in kleurige kleding. Bloemenslingers om, zonnebril, kleur. Ja. Oh ja. ja, zijn we en vergeten. sigaret, maar ja, dat is... sigaret. Is, is er niet bij met de camera op ons gericht, maar uh, yes. ja, mooi uitprobeersol. Ja, nou, we gaan uh, weer lekker beginnen. We hebben een uh, fantastisch nummer om klaar te staan. Gelijk ook een lang nummer. Ja, we gingen eruit een lang nummer in het eerste uur en we starten het tweede uur met een lang nummer. Even terug naar de discussie voor wat het waard is. Is Flower Power een muziekstijl? Nee, hebben we gezegd. Het is niet echt een muziekstijl. En zou het een stijl zijn, dan valt dit toch een beetje buiten, maar het is meer een tijdbeeld. Zingen over vrede, over een nieuwe wereld, over een andere wereldorde. En waar we naar gaan luisteren, uh, Bob Marley, die doet er een schepje bovenop. Hij gaat in zijn liederen verder een keiharde oproep tegen onrecht en racisme. Denk aan het nummer Get Up, Stand Up. Wie hebben we uh, voor ons Robert Nesta Marley geboren in 1945 in het dorpje Nine Miles op Jamaica. En als je denkt dat het een man uit onze tijd is, is het te verbijsterend te zien dat hij alweer 43 jaar ja. meer onder ons is. Hè? Ja, Bij ja. 81 overleden. Heel, heel jong gestorven. Zes, iets, iets van 36 of zo. Ja. Op Netflix is een, uh, een documentaire van hem. Uh, of ja. een film. Een film zelfs. Ja. Uh, Absoluut aanrader om daar ook naar te gaan kijken. Triest einde, want hij stootte zijn teen en dat bleef pijn doen. En ja. toen dacht hij, uh, ik laat het toch onderzoeken. En toen bleek hij een melanoom te hebben geadviseerd. Werd hij te amputeren, maar dat mocht niet van zijn geloof. Hij was bekeerd tot het Rastafari geloof. En uh, dat breidde zich uit naar ruggenmergkanker en uiteindelijk hersenkanker. En daar is hij ook aan overleden. Uh, triest einde, terwijl het een uh, man was uh, volop met muziek bezig. Bob Marley en de Wailers heette toen zijn band. Ja. Uh, met prominente uh, andere artiesten erin die later ook uh, bekend zijn geworden. Pieter Tosh onder andere. Uh, Mooie muziek gemaakt en uh, bijna allemaal politiek geëngageerd. Hè? Om oproep tot uh, vrede. En, uh, en heel actueel. Hè? Nog. Ja, en weer actueel. Hij ja. haalde het in het eerste uur terecht aan. En uh, waren er nog maar meer Bob Marley's om deze wereld, <laughs> ja, zou je zeggen. Ja, ja, ja. komen voor zelf wel. Ja, en laten we het hopen. Lang nummer Wagen Agenluisteren live gebracht Bob Marley met het nummer War. What is shit and the rule of international national morality will remain terecht applaus natuurlijk, want dat was een uh, geweldig nummer. En, ja. en uh, wat ik... Uh ik kwam er eigenlijk op dat ik dit naar je toe stuurde, omdat het, uh, het zit in die film van uh, Bob Marley. Ja. Uh, Mag geen zeven minuten? Ja, <laughs> het is steeds neer, korte stukjes. Ja. Uh, ja. Maar ik werd wel gelijk geïnspireerd, omdat uh, qua tekst is dit uh, ja, natuurlijk. Ja. Heb hebben uh, best wel ingewikkelde teksten ook. Uh, en, um, en ik vind het muzikaal gewoon ontzettend goed in elkaar zitten. Dat, ja, een lekker langslepend nummer. Ja, en, uh, ja. Uh, yeah. we don't need no more troubles. We Genoeg ellende. Stopte maar weer ja, Pracht, ja, Prachtige ja. teksten. Ja. Precies. Flower power. Want daar gaat het tenslotte om. En dat ja. is da zijn manier van Bob Marley, dus, om dat op deze manier te laten horen. Indrukwekkend. En dan maken we nu weer een sprongetje naar. De echte, voor wat het waard is... Uh, flauw op oude muziek. In ieder geval de plek waar het vandaan komt. Een band uit Los Angeles, staat California. 60 jaren, de Turtles gaan, hebben we het over. Ja. Een uh, klein bandje. Uh, heeft niet zo heel lang bestaan. Flo en Eddie komen eruit voort. Die later nog met Frank Sapp hebben gespeeld. Maar in begin jaren 60 uh, begonnen ze... Uh, eerst onder een andere naam... de Crossfires. Later de Turtles. Een uh, ode aan de Birds. En later de Turtles... Ze maakten allemaal covertjes van onder andere, net al genoemd in het eerste Bob Dylan muziek. En ze hadden één eigen nummer wat ze eigenlijk live steeds speelden. En na een maand of acht, negen merkte ze dat het publiek daar steeds gekker op werd. En heel enthousiast over dat nummer werd. Dus dachten, okay. laten we dat dan maar gaan opnemen. En dit is nummer Happy Together. En vervolgens werd dat een wereldhit. We gaan luisteren naar het echte flauwe power nummer van de Turtles. Happy Together.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 je De zaal hiermee plat krijgt. Ja, toch? Weer ja, dat herkenbare, meerstemmige muziek. Hè, ja, ja. De Beach ja, Boys. Ja. En, ja. Uh, ja, nog even leuk om te vermelden. Chip Douglas, lid van deze groep, werd later een manager van de Monkees. En die gaan we later in dit programma nog ja. terugzien. Maar dan vertel ik daar wel wat meer over op dat moment. Eh... Uh, Hoewel wij ons er niet rigide aan vasthouden... hebben we terugkerende thema's in ons programma. Nederlands binnen de muziek, blues binnen de muziek, bombastische muziek... wat we bijvoorbeeld bij de flauwe in het eerste uur al horen. Uh, het thema binnen het thema dus. En als je het over een beetje freaky, gekke muziek... dan is het volgende nummer... hoort in dat rijtje thuis, vind ik altijd. Althans. We hebben We het over een bandje dat heet Steve Rowland and the Family Dog... We hebben kort bestaan, 1966, 1969 komt het eerste album uit en uh, in 1971 ging de band Ter Gile. en uh, zanger uh, Albert Hammond wel bekend van Air Disaster en uh ja, nog een paar bekende nummers. Die uh, ging solo verder. Eigenlijk heeft de uh, groep Steve Roland en de Family Dog maar één nummer gemaakt. En uh, wat qua thematiek en tekst er hoort in het flauwe power thema. Maar het is een beetje een raar nummer om naar te luisteren. Uh, raar, maar op zijn manier ook wel weer mooi. Steve Roland en de Family Dog met Sympathy. Now when you climb into your bed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 Ja, best wel. Net of er een, een vliegtuig de kamer komt vliegen bij wijze van spreken. Ja, en ik moet bekennen dat. En dat meen ik serieus, dat er een soort sentimental, uh, sentimenteel gevoel begint te ontstaan. En moet ik denken aan de woorden van jou in het begin van het eerste uur. Dat uh, we hebben het over flauwe powertijd en een roep om, om vrede en menslievendheid en sympathie. En, en jij zei toen ook, ja, het lijkt nu wel meer nodig dan ooit. Maar zo met het thema bezig, denk ik van ja, daar gaat het op dit moment echt wel om Ja. ja denk het ik wordt even. onderstreept door deze muziek. Ja, nog even wat anders. Ik zie je regelmatig uh, meespelen met, uh, met uh, mee, mee drummen en uh, uh, piano spelen. Hoe, hoe is, zit het met je spel tegenwoordig? Uh, je, je, je speelt nog steeds piano, neem ik aan. Ga je nog braaf naar les? Gestaag voor maar het is wel zo dat de piano-leraar een zomerstop heeft uh, oh. ingelast. En dat vond ik eigenlijk wel prettig. Ook van pianoles even pauze te nemen. Want ja. het is heel leuk om te doen, maar heel moeilijk, moet ik bekennen. En inspannend. En even helemaal niet. En, uh, deze week ga ik het dus voor het eerst na de vakantie weer oppakken. Okay. En ook het, het oefenen is tijdens de vakantie wat uh, achtergebleven. oh jee, dat was strafwerk. Dus ik krijg strafwerk. Van de baas. <lacht> ja. Maar uh, het het is zo leuk om uh, actief met muziek bezig te Zeker. zijn. Ook. En uh, te merken dat je toch vorderingen maakt. Ja. Dat is leuk om te doen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, we wachten op je eerste concert, Hans. Ja, we hebben ja, nu al een webcam erbij. En dan uh, zometeen uh, neem ik mijn piano mee. En dan uh, ja, ja, ja. Nou, laat ik nou maar niet gaan bluffen. Ja, precies. We gaan door naar even kijken: de Fifth Dimension. Ja, er komen twee nummers zometeen achter de Maar het tweede nummer zal ik nader toelichten. Uh, uh, maar twee nummers na elkaar die met elkaar te maken hebben. Overigens, het eerste nummer waar we naar gaan luisteren... bestaat eigenlijk al uit twee delen. Het nummer Aquarius en Let the Sunshine In. Totaal maar 4 minuut 5, Maar het zijn eigenlijk twee aan elkaar geplakte nummers. Okay. Fifth Dimension is een Amerikaanse popgroep... uit het hart van de Flower power Los Angeles, California. We hebben leuke eigen muziek gemaakt... totdat de leden afzonderlijk van elkaar... Uh, naar de musical hair waren geweest. En zo onder de indruk waren... dat ze zelf dit nummer als Fifth Dimension wilden opnemen. Een paar nummers uit de musical hair. En dat hebben ze ook gedaan. En dat werd een hele grote hit. Sterker nog ze kregen twee Grammys voor voor hun uitvoering van een toen al bestaande Flower Power hit. Maar we gaan dus luisteren uh, hierna naar een ander nummer uit uh, her, zal ik toelichten, maar nu gaan we luisteren naar uh, de combinatie nummer Aquarius en 'Let Sunshine in van The Fifth Dimension. in die tijd. En, uh, ja. Dus dat ging helemaal goed. Ja, als je het hoort dan uh, zie je zo'n podium voor je met allemaal Penny de Jager ja. danseressen ja. met sjaaltjes. Ja. Ja. Uh, ja, dat hoort helemaal bij die tijd. En ik zei dat ik volg nu een nummer wat uh, daarop aansluit. En toch even een stukje Nederlandse popgeschiedenis. Leuk om te vertellen. En ik ga een aantal namen noemen waarvan het de moeite waard is om uit te zoeken. Zijn die heren nog wel onder ons? Ik weet het niet meer. We hebben over de groep Zen. Een beatgroep zoals dat toen genoemd werd uit Amsterdam. Opgericht in 1965 door de Jong en Dirk van der Ploeg. Andere bandleden waren Kees Visser en Valentijn Gevers. Later kwam Duco de Rijker erbij als tweede zanger. En John Brans. Allemaal die daar een rolletje in hebben gespeeld. Zij uh, maakten een paar nummers. Uh, you Better Start Running. en Don't Try Reincarnation. Prachtige titel trouwens. Maar die kwamen niet ver in de hitnoteringen. en in, in de top 40. Maar hun tweede single. Her. werd wel heel beroemd. Her, het thema uit de zojuist gehoorde musical. Her uit Amerika. Ja. Radio Veronica zong het, uh, zond het heel vaak uit. en het werd een grote hit. Het zou wekenlang op één blijven staan. Prachtige zin uit dat nummer Her ook uh, even vertaald. Mijn haar is net zo lang als dat van Jezus. Maar jij hield, hield wel van haar zoon. Waarom houdt mijn moeder niet van mij? Maar ja. dat, daar, daar wil ik even op doorgaan. Ja? Zij, zij waren dus op televisie. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Bij een, een of andere. Uh, nou ja. Een, een programma. Waarin ze ook gejureerd werden. Okay. En toen hadden ze inderdaad dat lange haar. En... Uh, ja, ik zat daar met mijn vader naar te kijken. En, en uh, hij vond het maar zo, zo. Maar ze werden op televisie werden ze de hemel ingeprezen. Ja. Want het was een geweldig. En ik, ik kom er nog herinneren de verbazing die ik daarbij had. Want, om, omdat mijn vader negatief was. En op de, er zat een, een meneer op televisie van ongeveer dezelfde leeftijd als mijn vader. En die was heel lovend over, ja. uh, over deze club. Dus uh, ik had dus iets van, ja, dus een beetje de verwarring voor een jong kind, zal ik maar zeggen. Ja, en nu associëren we tegen de klippen op, want mijn vader moet van hetzelfde, met hetzelfde pek overgroten zijn als jouw. Maar die noemde popmuziek, het luisteren naar, het rammelen met een bus roestige spijkers. <lacht> dat was zijn samenvatting van popmuziek. Ja, dus wel, wel dat wil ik de... niet erg aanmoedigen. Ja. Dus, uh, overigens, een thema uit eerdere uitstelling van ons... Ook, was er zeldzame muziek. Zeldzaam vanwege de muziek of zeldzaam vanwege de hoes. En uh, dat geldt zeker voor de LP van de, ben, de band Zen. Daar uh, is uh, een zeer beperkte oplage van uh, uitgegeven. Een karakteristieke hoesfoto de band tussen blote etalagepoppen nog zo'n uh item uit die tijd mm. en uh, die is buitengewoon zeldzaam dus als je ergens in je kast nog de LP van Zen hebt staan uh, heb je dan heb je een uh, goud in handen <laughs> ja precies uh, even terug naar het nummer het is dus het nummer uh, Hair uit de musical Hair uit Amerika flower power ten top maar uitgebracht door de Nederlandse band Zen Darling, Give me a hand with hair. Long It's nice and to action To get to of Show the lights. Waar blijft de tijd? Ja. Dat is ongelooflijk. Ik was toen zeven. Zeven, ja. Ik. Uh, ik acht. <lacht> ja, Baak over baan. Ja. <lacht> ja. ja, waar blijft de tijd? Dat ja, is ja. Het, uh, Bijzonder om dat 60 jaar geleden. Ja, maar het zit heel goed in het hoofd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Tot zulke herinneringen heb je bijblijven. Daar zou bijna, zouden we eens een keer een wetenschappelijk programma van moeten maken. En hoe dat komt. Ja, dat ja, je bepaalde nou, dingen. Uh, zeg maar delete in je, in, je, in je geheugen en dan andere dingen die je haarscherp haar bijblijven. Ja, er zijn wel onderzoeken gedaan ook naar mensen die aan Alzheimer lijden en uh, met een lange oh ja, natuurlijk En, en dat ja. dan de muziek en de liedjes van vroeger nog heel vast in dat geheugen zitten. terwijl ja. het actuele leven aan ze voorbij gaat alsof ja. het niet bestaat. Interessant. Ja. Ja. Wij gaan door naar de Cream and Sunshine. Want ja, dat, is, dat klinkt ook wel weer heel Flauwe Power-achtig. Eh. Ja, het, is, het valt een beetje uit de toon. Maar het is inderdaad wel uit de Flauwe Power-tijd. Het thema binnen het thema. Blues-achtig. Het schurkt er een beetje tegenaan. Eerdere programma's hebben wel eens John Mayle blues voorbij, en de Bluesbreakers voorbij horen komen. En Erik Clapton heeft er een tijd bij gespeeld. John Mayle en de Bluesbreakers zijn eigenlijk een soort. Opleidingsinstituut voor grote muzikanten geweest. die oh. er net voortgekomen zijn. Ja. Um uh, de naam uh, Eric Clapton, ik noemde hem net. En die heeft uh, samen met Ginger Baker en uh, Jack Bruce de band Cream opgericht. We hebben heel kort bestaan. In gestart en 68 of 69 alweer mee gestopt. Ergens zag ik op uh, internet een omschrijving van het was muzikaal niet. En zo'n heel sterke band. Ik bestrijd dat ten zeerste. De drie muzikanten maken juist met z'n drieën geweldige muziek. Heel kenmerkend. Uh, Jack Bruce leeft niet meer. Ginger Baker leeft niet meer. Erik Klepten als dikke tachtiger... gaat nog wel door in de muziek. Absolute aanrader is om op YouTube... de documentaire Beware of Mr. Baker... op te zoeken. Een documentaire van anderhalf uur. De drummer van Kriem, hebben we het dan over. Een mafkees die... Uh, met toestemming geïnterviewd gaat worden in zijn woning in Afrika. Maar als die interview erheen gaat, is hij vergeten dat hij toestemming heeft gegeven. En dan komt hij met een geweer en een hooi voor de niet... <lacht> Nou, later wordt hij toch toegelaten. Uh, legendarisch is het Reunion Concert in de Royal Albert Hall van 2005. Er zijn de originele cream leden weer met z'n drieën bij elkaar. En niet lang daarna overlijdt Jack Bruce. En een paar jaar later uh, Ginger Baker. Maar. Een band die een groot stempel heeft gedrukt op de popgeschiedenis... en de muziek die daarna ontstaan is. Uh, waar we naar gaan luisteren is een nummer... wat ook in de Royal Albert Hall... een paar jaar eerder is opgenomen. Lekker lang nummer. Een prachtig nummer om naar te luisteren en naar te kijken. The Cream met Sunshine of Your Love. Ja, we krijgen daarvoor eerst ook nog een, een hele inleiding. Ja, die inleiding die hebben we erbij. Hè? Dat ja. is mooi om naar te luisteren. Dat ja. geeft echt een beetje een goed beeld van de band. Precies. Dus ja. komt-ie. The date is november the 26, 1969. A British rock group called simply Cream are making their farewell appearance at one of London's greatest concert houses, the Royal Albert Hall. The Albert Hall is the spiritual home of many of London's finest symphony orchestras, and particularly of the world-famous Promenade Concerts. Tonight, it is host to one of England's finest rock groups, the Cream. The Cream have played together for only two years, but during that time have, almost single-handedly, given rock a musical authority which only the deaf cannot acknowledge. Jack Bruce, lead singer, bass guitarist and harmonica player, a 25-year-old Scot who once played with Manfred Mann. Eric Clapton, a 23-year-old ex-stained-glass window designer, rated by most as the finest instrumentalist of his kind in the world. And Ginger Baker, a 29-year-old Cockney, a legend, even amongst other drummers. Two years ago, each was the other's favorite performer, so it was inevitable that they should join forces. They may not be the greatest musicians or the greatest poets of the age, but together with the Beatles, they are getting through to the greatest number. Their motto is simple. Forget the message, forget the lyrics, and just play. What if, what if we do sunshine? Is that, is that satisfying you? Tim Ja, en hoe heet die drummer van Sesamstraat ook alweer? Elmo of zo? Die is op, ja, Elmo, op ja. Ginger Baker geïnspireerd. Die hele wilde drummer. Met die oh, haar oh ja, manier. oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en nogmaals, de documentaire over het reunion. Nee, de documentaire over Be Baker is mooi. Maar de, de, de film van het uh, reunion-concert. Albert al is ook prachtig. Drum solo van Ginger Baker. Uh, Jack Bruce en Eric Kletten lopen dan langzaam van het podium af. Laten hem zitten en komen <laughs> hem na 13 minuten weer een keer ophalen. Maar altijd speelt <laughs> dat op een geweldige manier vol. Echte aanradertjes. Van heel andere orde waar we nu naar gaan luisteren is naar een meneer. En uh, we hebben het over iemand die op 20 mei 1944 geboren werd in een Japans interneringskamp in Batavia, het Jakarta van nu. Hij um, kwam naar, in 1951 naar Nederland met zijn Nederlandse ouders ging in Haarlem naar het Koren, het Lyceum, raakte daar bevriend met iemand en samen waren ze geïnteresseerd in het maken van film. En zo maakten ze huisconceptjes waar ze filmbeelden van maakten, de titel Feestje bouwen. De man waar we het over hebben uh, schreef, uh, uh, zong een liedje en zijn schoolvriend schreef het liedje. En de, de uh, nieuwslezer Ed Lautenslager zag zo'n filmpje in 1962. En hij dacht, dat klinkt leuk, daar moeten we wat mee doen. Als jullie nou wat meer gaan maken, ga ik het wel aanbieden bij Phonogram. En daarmee werd het succes geboren. Zat ook en, inhalen, met trouwens Phonogram. Ja, label. inderdaad. Ja. En we hebben het natuurlijk over niemand minder dan Boudewijn de Groot. De liedjeszanger en zijn grote vriend... En Liesenschrijver Lennart Nijg dus. Boudewijn woonde in Haarlem. Woont tegenwoordig nog steeds nabij Haarlem. Namelijk in Heemstede. Oh, yes. Man van 81 jaar inmiddels. Nog steeds actief in de muziek. Heeft verschrikkelijk mooie muziek gemaakt. Uh, veel succes. Nummer Strand. Uh, Eligie Prenatal. Uh, Meisje van 16. Je kan het zo gek niet bedenken. Hij is er groot mee geworden. Bijna alles geschreven door Leonard Nijg. Hmm. mooi uh, monument. Gewijd aan Leonard Nijg. Ligt nog op de... Uh, Oude Groenmarkt in Haarlem. Goed om daar eens te gaan kijken. Uh, het nummer waar we naar gaan luisteren past helemaal in dit thema, namelijk Flower Power: het verzet tegen autoriteit en tegen gezag. en het willen stoppen van de oorlog. En dat kan maar op één manier door Baldwin een groot prachtig tot uitdrukking worden gebracht, namelijk met het nummer. Wel trusten, meneer de president.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 Zomaar dat u aan het langstrijd zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten houden ver van hier op uw bevel wacht. Voor de glorie en de eer van het vrije westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen. Die schuldeloze slachtoffers zien staan Die daargens bij het gewend zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld Die het vloed en de ellende niet vergeten En voor wie nog steeds een mensenleven geldt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen Vooral presidenten die onze bakken met narigheid opleveren. Ja, toen specifiek bedoeld voor Lyndon B. Johnson... en tegen de Vietnamoorlog dus. Maar je kunt het ook vooral algemeen. En je hoort het oplopen, hè? de boosheid. Goed, hè? Ja. ja, geweldig. Ik vind dit qua tekst en qua arrangement zo goed gedaan. Ja, en tijdloos. Is, en tijdloos, absoluut. Ja. Wat, hoe oud is dit nummer nou? Zo, we hebben het, geloof ik, over 1966. Zo, kun je nou gaan zeggen. Ja. Het is... Uh, Bijna ja, 60 jaar oud. Ja, bijzonder. Ja. Uh, weer even, we vliegen weer even over de oceaan. The Loving Spoonful. Een New Yorkse band uit Amerika. Uh, opgericht door John Sebastian. Die later uh, solo optrad op het Woodstock Festival. Dat bewaren we even tot het laatst. Een echte Amerikaanse band. Die in de thema's van de Flower Power behoorlijk meeging. Ik ga er heel veel over vertellen. Maar we zijn niet zo heel lang bestaan. We zijn in 2002 nog met een reunietje teruggekomen. Maar dat uh, stelt allemaal niet zoveel voor. Maar het gaat wel om het nummer wat echt legendarisch is. Is voor die tijd ook weer een lekker vlot en vrolijk en zomers nummertje. En de titel verraadt het ook al: lapping spoen voor met Summer in the City. Ja. Oh, dat gaan we nu horen. Van, van Klink tot Klank. Hier op ZFM Zandvoort. Met Ben of en Hans van Klink. En uh, onze laatste plaat. Zoals we dat vroeger zeiden. Ja, dan gaan we even een appel doen. Met het geheugen van onze leeftijdgenoten. Naar de televisieuitzendingen In serie van de Monkeys. Het is allemaal begonnen. Ja, leuk waren die. Ja, ja. ja en dat, dat waren wij. denk Ja, vijf, zes, zeven jaar. Ja, ik, uh, was, ik was er echt verslingend aan. Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Het, het ontstond door het uh, snel... Snel opkomende roem van de Beatles. En de Beatles brachten een film uit Hard Day's Night. Een beetje een fictief verhaal over een muziekband. En die beleefde van alles. Beatles is natuurlijk bij uitstek Engels. Overigens de Beatles waren natuurlijk heel beroemd in de flauwe Powertijd, hadden Had daar best onderdeel van dit programma uit kunnen maken, maar de Beatles zijn zo groot, daar gaan we wel ja. apart iets mee doen. Ja. Maar um, als een soort tegenhanger voor de beroemdheid van de Beatles in Engeland met hun film A Hard Day's Night, werd bedacht van, dat kunnen wij in Amerika ook, en we gaan een fictieve popgroep oprichten, de Monkeys, en dan gaan we een televisieserie omheen maken. Twee van de vier waren echte muzikanten, twee waren acteurs, mm. maar het werd zo in scène gezet dat ze muziek maakten en alle Avonturen beleefde. Nou ja, jij en ik hebben er naar gekeken. En onderhand werd die muziek ook best wel heel goed gevonden en daar kwamen verschillende hits uit voort. Dus uh, uh, even kijken: I'm a Believer, ja. Stepping Stone, ja. Daydream Believing, Last Train to Clarksville. Het zijn grote nummers geworden terwijl het in oorsprong niet begon om de muziek, maar om de avonturen op film. Ja, nou, ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. Leuk om dat te zien en uh, als je het hebt uh, over de Flauwe Power Tijd en een iets minder bekend nummer van de Monkeys, maar toch echt wel een uh, weergave van die tijd. Dan is dat nummer waar we nu uh, naar gaan luisteren. De Monkeys met A Little Bit You, A Little Bit Me. En we gaan dan daarmee gelijk helemaal uit. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.